Dit is Jeroen Jepkema met het NOS Journal. Aan boord van de vermiste Argentijnse onderzeeër was waarschijnlijk een explosie. Het was al bekend dat er op de laatste bekende locatie van de onderzeeër een ongebruikelijk geluid was gehoord. Maar tot nu toe kon nog niet worden vastgesteld wat dat precies was. De Argentijnse marine omschrijft het nu als een abnormaal, enkelvoudig, kort en fel geluid. Het gaat volgens de marine niet om een aanval of een nucleaire explosie.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 Om de maatregelen in 2019 in te laten gaan moest er volgens staatssecretaris Snel deze week over gestemd worden. In gerookte spekblokjes van voedselproducent Zwanenberg is de listeria-bacterie aangetroffen. De voedsel- en warenautoriteiten adviseert consumenten om het spek niet te eten. Listeria kan een voedselinfectie veroorzaken. Vooral mensen met een verminderde weerstand moeten oppassen. Eerder al werden spekblokjes bij Hoogvliet en co uit de schappen gehaald... Nu blijkt de besmette vlees ook te zijn verkocht bij Poiis, Dirk, Dekamarkt, Jan Linders en Groothandels Ligro. Klanten kunnen de spekjes met een bepaalde houdbaarheidsdatum terugbrengen en krijgen dan hun geld terug. Een politieagent die vanmiddag in een appartement in Helmond in zijn hals werd gestoken is buiten levensgevaar. Het slachtoffer was met een collega naar de woning gegaan omdat ze moesten bemiddelen in een conflict waarbij de bewoner betrokken was. De verdachte van de steekpartij is aangehouden. Rechercheurs onderzoeken nog wat er in het appartement is gebeurd. Het weer vanuit het westen breekt steeds meer de zon door. Het is 13 tot 15 graden. Morgen een stuk frisser, rond de 7 graden en enige tijd regen. In het weekend buien, mogelijk met hagel en natte sneeuw. Dit was ZFM Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. De spits begon met een ernstig ongeluk met de motorrijder op de A2. De nasleep daarvan veroorzaakt grote drukte op de wegen vanuit Amsterdam en ook op de wegen rond Utrecht. Op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort tussen Watergaasmeer en Muiden, 20 minuten vertraging. De A2 van Utrecht naar Amsterdam tussen Maarsen en Vinkerveen, 20 minuten. Op de A2 van Amsterdam naar Utrecht tussen Oude Kerk aan de Amstel en Maarsen 18 kilometer file met ruim een uur vertraging. De politie doet daar nu onderzoek naar het ongeluk. Twee rijstroken zijn daar dicht. Op de A12 bij Utrecht richting Den Haag is ook een ongeluk gebeurd. tussen Bunnik en de Meren, een half uur vertraging, er is maar één rijstrook open. Op de A16 Rotterdam richting Breda... tussen Knopen de en Van Briennoordbrug Noordbrug... een kwartiervertraging. Dat is dan een kapotte auto. A27 van Almere naar Utrecht tussen Eemnes en Beeldhoven... een half uur vertraging. Op de N402 Loenen richting Maarsen tussen Breukelen en Maarsen ruim een half uur vertraging. Tot zover de verkeer. U heeft een bril nodig. Waar gaat u dan naartoe? Ja, slingeroptiek...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 voor het tweede uur, Hans en Ronald in de middag. En wat kan u verwachten nog in het tweede uur? Dan gaan we houden van de week om kwart over. Om half krijgt u het weer voor het komend weekend. En om kwart voor zes krijgt u de biscou-programma van de week van Circus Zandvoort. En ja, er is natuurlijk ook het een en ander nog te doen in Zandvoort... en dat hoort u dan ook in dit uur. En alles omreist met lekkere muziek door Ronald. Mijn naam is Hans Wassenaar. Heel veel plezier. Fight it. Sometimes it lasts and loves, but sometimes it doesn't stay. Yeah.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 mistakes their memories made. Someone Like You van Adele. Ja, een, nou. heel, een heel mooi liedje. Ja. We hadden het er net over in mijn vorige koor zongen wij dat. En dat was een heel mooi liedje om te zingen ook. Heel fijn. Jouw vorige koor. Ja, maar ik, ik zit nu bij de beat popzingers Ja, en het en, andere koor ben je weggestuurd. Nou, toen werd het stil. <laughs> Nou, dat valt wel mee, denk ik. Ah, Oké. Okay. Nou. Ja, ik, ik heb wel wat zin, Nou ja, wat zinners niet. Ik vind het eigenlijk heel, heel kwalijk wat ik hier lees. En het is een 81-jarige Zandvoortse vrouw... is afgelopen dinsdag om kwart over zes... het slachtoffer geworden van een babbeltruc. Met een smoes werd er aangebeld... en werd de vrouw binnengelaten bij de woning... aan de Korsverlorenstraat. Daar werd het slachtoffer door de vrouw aan de praat gehouden... en na enige tijd in de woning te zijn geweest... ging de dader er vandoor. Daarna ontdekte de bewoonster dat er sieraden waren meegenomen. De politie die zoekt getuigen. Het signalement van de vrouw, blank, 30 tot 40 jaar, 1,75 meter 75 lang, blond lang haar, zwart een wollige jak, tot aan de heup. En mensen met informatie kunnen bellen met 0900 8844. En ik hoop dat ze er gauw pakken. Ja, dat hoop ik. Ik vraag me altijd af uh, bij dat soort mensen hebben die zelf naar hun vader en moeder. Maar ja. misschien ja. niet, je weet het niet. Hè? Ja, je weet het niet. Nee, je weet het niet. Oh. C -C Wrapped up, Olly Meurs. Now, excuse me if I sound rude. But I love the way that you move. And I see me all over you now. Baby, when I look in your eyes. There's no way that I can disguise. All these crazy thoughts in my mind now. There's something about you. you You got me under, I see fireworks and we touch now There's something about you Your body fits your mind like a glove Let them say whatever they want It's too late cause you're in my blood now And something about you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 There's something about you Polymers wrapped up. Maar dat zei ik in het begin al. Hans, wat gaan we doen voor de Gouden Ouwe? Ja, oh, dat ga ik even vertellen. Ik heb de Gouden Ouwe van de week. Heb ik eigenlijk, het is een, ja, een hommage aan uh, van deze week overleden uh, zanger uit Amerika. Hij werd bekend in de rol van Keith Patridge, Partridge. In de televisieserie The Partridge Family uit 1970. En de serie maakte van David Cassidy. Daar gaat het over een tieneridol. In 2008 gaf Kennedy publiek toe dat hij kampte met een alcoholverslaving. Hij werd meerdere malen veroordeeld voor rijden onder invloed. En dat is dan jammer. En in februari 2017 maakte hij bekend dat hij net als zijn grootvader en moeder aan dementie leed. En ja, ik heb uitgezocht uh, de Partridge family met I think I love you. Ja. En hij is inmiddels ja. overleden in november. Ja. Over, 67-jarige leeftijd. Overigens, ik rij ook altijd onder invloed. ja.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 I think I love you. Ja, oh, dat dan vind ik aardig dat je dat nee, tegen me zegt. Nee, dat tegen jou, Hans. Oh, sorry. Echt niet. Ik dacht nee, dat je, je tegen mij was. Ik ben onschuldig, hè. Maar meteen, <laughs> dat, dat geeft allemaal niet. Hé, hey, Ronald, jij woont in Noord, toch? Of niet? Nee, ik woon in Zandvoort. Nee, maar in Zandvoort Noord? Ja. Nou, dan heb je Marcel. Ja, dan want. Dan uh, de, de, ja, nee, want ze hebben daar ook sfeerverlichting tegenwoordig. Sfeerverlichting? Sfeerverlichting. Sfeerverlichting. Heb je het al gezien, of niet? Ja. Oh, uh is het leuk? Ja. Nou... Hartstikke goed. Ja, is goed gedaan. En het geheel zorgt voor een sprookjesachtige sfeer. Ja, dat is weer overdreven, ja, dat maar dat is in. wel leuk. Ja. En Dat komt door het innovatiefonds Zandvoort. Die is begin in 2017 opgericht. Zij beheerst een pot met geld, zo, waar Zandvoort ondernemers via reclamebelasting en het gemeente aan bijdragen. Hierdoor kunnen extra investeringen worden gedaan die in het belang zijn van ondernemend Zandvoort. Nou, ik vind, ja, ik vind dat voor toch goed bezig is. Hoor. Ik moet het eerlijk zeggen. Ja, ze doen zeggen. veel. Ze doen. Ja. Veel. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja, ja, heel goed. Helemaal mee eens. Petje af, en heb... en uh, je hebt een pot met geld. Ja. Dat staat er. Ja, dat klinkt nooit zo. Ja. Zij beheert een pot, een pot Les, met geld. Ja, een lesbienne die geld heeft. Ja, ja. Ja. ja, maar die bedoelen ze niet denk ik. Ja. Look at that, look at that, look at that Head the toe I want the world to know I love was een petit. ja, ken je hem nog? Met de, ja, natuurlijk. Met dat ik. hele is, leuke hele Van dat poppetje, van dat ja. poppetje die gemaakt ja. werd van klei en zo. Ja, ja precies. Dat, uh, zeker, dat was een hele leuke. 1834 <laughs> en, Hans. Hoeveel? 1834. Is hij van 1834? 1834, ja, de clip ook. Ja, Dus kan je nagaan hoe ja. oud jij bent. Jeetje je meneetje. Nou, maar ik kan wel van, hij heeft volgens mij wel eens in de top 40 ook gestaan. Dat, uh, ja. Ik vond het altijd wel een leuk ding. 1834. Ja, zo oud ben ik niet, hoor. We hebben rond, rond 1820 <laughs> geboren, denk ik. Dan. Wie? 1820. Ik? Ja? Nee, nee. jij. Oh, ik. Er zitten hier nog honderd mensen in de hallo, studio. Sorry, hallo, jongen, jongen, jongen. Hallo, hoe oud denk je dat ik ben? Ja, precies. Nou, dat bedoel ik. Zeker. Ik wil... Uh, ik, <laughs> nee, ik heb geen baard alleen. <laughs> ik heb geen eens haar meer. <laughs> heb, heb je hem nog wel? Uh, ja. Oké. Okay. Uh, ik wil uh, toch wel even... Een, een, van onze uitz uh, een van onze programma's wil ik toch wel promoten. Dat doe ik eigenlijk elke week. En dat gaat over... Uh, live vanuit Hotel Hoogland. Goedemorgen Zandvoort. En dat is zaterdag. En zaterdagmorgen dan is het, uh, het programma... dat is om tien over tien... een maandelijks gesprek met Pluspunt. En om vijf voor half elf... evaluatie ondernemingsgala... Dat is ook wel leuk om te horen. En tien over half elf, tien jaar on-air events. En dan komt onze collega Roy van Buringen komt daar eventjes wat over vertellen. Nou ja, en dan hebben we tien over elf een presentatie van een kandidatenlijst. Ik weet niet of mensen daarop zitten te wachten. En dan hebben we om vijf en half elf, of vijf over half twaalf hebben we iemand van de VVD, Jerry Kramer. Die hebben wij hier wel eens in de studio gehad. En om tien over half twaalf hebben we, en gaat het over de nieuwe expositie. Kust en kunst, een bron van zee van het Zandvoort Museum. De presentatie is in handen van Pieter Joustra en Gerrie Rutte. En de eindredactie is ook van Gerrie Rutte. Nou, ik zou zeggen, allemaal even luisteren. Even luisteren. Weer of geen weer? Zomer of hartje winter? Het westkust nieuwsbericht. Dat is toch de verkeerde jingle? Hoor je dan ook? Ik wou hem al zoeken. Nee, we gaan er nog eerst, gisteren nog even eentje draaien hoor. Okay. The silicon chip inside her head Gets switched to overload And nobody's gonna go to school today She's gonna make... And he can see no reasons, cause there are no reasons What reason do you need to be sure?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 Deze hoef ik bijna niet meer af te kondigen, is het wel? Ja, maar het is geen maandag. Nee, nee. nee maar dat zegt hij ook niet. Hij houdt er niet zo van. Oh, hij houdt er niet I van. I don't like mon Monday's Boomtown Rats. Dan houdt hij van de donderdag. Saint Bob. Saint Bob. Dan houdt hij gewoon van de donderdag. Ja, Toch? Ja, Hans, je hoort van mij geen uh, tegengelaten. Oh, nee, dat dus dan, is wel. Uh, Oké. Okay. Gaan we het weer doen? Gaan we het weer, doen? We, het weer oh, doen? we gaan het weer doen. We gaan het weer doen. Oh, we gaan het weer Ja. Weer of geen weer, zomer of hartje winter, het Westkust weerbericht luidt als volgt. Nou, we hoeven maar naar buiten te kijken. En dan weten we dat het een wisselend bewolkt was met een hele hoop regen vandaag. En geleidelijk brak vanuit, hij brak ja, vanuit het westen de zon door en werd het vrijwel overal droog. Nou, <laughs> het werd 13 tot 15 graden en er stond een matige tot soms harde wind uit het zuiden tot zuidwesten. Morgen is het een stuk frisser en het regent de hele tijd. Uh, Smiddags is het uh, rond de 7 graden. En alleen in Limburg is het erg nog zachter. Is het nog, eerst nog zachter? In het weekend vallen er buien. Mogelijk ook met hagel, natte sneeuw of onweer. Overdag is het 6 tot 7 graden. In de nacht daalt het kwik tot dicht bij het vriespunt. Winterbanden. Daar komen ze. Winterbanden. Winterbanden. Eerst winterjassen. Ja, winterjas, <laughs> Hey, uh, cool daddy. She's crazy like a fool. Maar dat was meteen de titel van het nummer. Bonium. Oh, dat hij het over mij al. Dit is cool. Nee, nee, nee, nee, nee, nee. Nee, daar heb ik zo meteen al een nummertje voor. Ja, ja dat is goed. Oh jee, dat zal wel weer wat worden, denk ik dan. Ja. Um, dus even kijken. De Griekse VVV, g de Griekse VVV in Amsterdam koos het Griekse restaurant Philoxenia als locatie uit om een presentatie te geven over het eiland. Zo, oh, een mooie naam. Op uitnodiging waren burgemeester Meijer en zijn vrouw aanwezig... en ze maakten kennis met de burgemeester van het eiland, Petros Vavini. De kennismaking verliep zeer geanimeerd... en na het zien van de mooie beelden over dat eiland... werden er afgesproken om elkaar de volgende keer op het Griekse eiland te ontmoeten. Nou, dat wil ik ook wel. Ja, kan ik me voorstellen. Anders, <laughs> ja, nou, goed. Er zijn zoveel dingen die je wil en dat laat jij niet allemaal niet toe. Nee. Dat dat is maar goed ook. Ja. <laughs> Then you wouldn't be so upset Heb je al ooit een keer op de Night of the prom de, de, de Proms gezien? Ja. Night of the Proms. Ik kan het wel zeggen hoor, in één keer. Ja. En ik was erg onder de indruk van de coconuts. Misschien. Ja, ja, ja, ja, ja. Dat ja. Van de coconutten. Ja, dat was ja. Coconut. Ja. lekker. Een verkeerd kit kreool niet? Nee, dat was een beetje ouwe, ouwe vet Oude creol. Maar hij had hele verse coconuts bij hem. Nou, dus, uh, dat is niet slecht. Uh, nee. Dus, nee. Uh, Annie, I'm not your daddy. Nee. Nou, dat is ook lekker. Als ja. ze, dat, ze dat tegen je zeggen. Ja. Ja. Ja. Ja, maar je, kan maar, je kan maar helder zijn toch? Ja, dat is waar. Hey, ik lees in, in de krant, in, in ons Zandvoorts nieuwsblad, lees ik iets heel leuks. En ik, ik denk dat ik dat toch, het mag eigenlijk niet, maar ik ga het toch vermelden. Marcel van Lunchroom Rabbel, Rabbel en Marcel van Marcel's Theater deze, slaan deze winter de handen in één en organiseren voor de mensen in Zandvoort Marcel en Marcel's Hollandse avond. Nou, ja, leuker kan leuk. je ja, het niet hebben. Goed initiatief, man. Ja, dat is hartstikke goed. En het begint eigenlijk aanstaande zondag, 26 11, En dan is er een heerlijke stampot. De stampot misschien die wij wel bedacht hebben, maar nee, dat denk de, ik die, niet. Die, die, die, deze is lekker, Hans. Oh, deze is lekker. <laughs> Oké. Okay. En uh, ze beginnen om, uh, om vier uur met een heerlijke muziek van Paul Meijaart. Dat is, ik het goed gezien heb, een, met een. Uh, een trekzak. Een trekzak. Ja. En rond uh, zes uur gaan we dan die heerlijke stampot eten. En om acht uur sluiten we af. En je moet wel reserveren, want vol is vol. En de kosten, als ik de kosten die dan denk, ik, ja, van, hoe kan je het ervoor doen? 6,95 per persoon. Ja. He, een gezellige middag op zondag, wat doe je nog meer? En uh, ja, je, het is bij uh, Rabbel, kerkplein nummer 7. En je kan reserveren, ja, ik mag eigenlijk nooit het telefoonnummer zeggen, maar ik doe het nu toch. 023 822 8220. En daar moet je reserveren. Of natuurlijk maar rabbel zelf. Ja, ik zou zeggen, wandelen maar, naar binnen is altijd moeilijk. Het, het lijkt mij. Ik vind het een fantastisch uh, ja. initiatief. Ik ja. kan niet anders zeggen. Ja. Nee, vooraf. En, dat, vooraf ja. Marcel en Marcel krijg je M&M'tjes. Ja. En, en de 28ste. De 28ste, dat is ook. Dat, ja, dat is, dan krijg je zuur het worst. Ja. ja, lekker. Oh, je vindt dat lekker. Ja, jij niet? Ja. De worst. Ook, maar komen met worst vind ik ook. We doen wel een uh, lekkere zuurkalspec. En daar is beckie erbij. Oh. Ja. Ja. Dat vind ik lekker. Oké, okay, Maak maar gek. I thought was and for someone else, but not for me love was out to get me Disappointment haunted all my dreams Then I saw her face Now I'm a believer I heard a trace Of doubt in my mind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 I And I saw her face. Now I'm a believer, not a trace. Put out in my mind. Ja, believe van de Monkees. Met een uh, zang van Michael Nesmith, als ik het wel heb. Ja. Ja. ja, ja We hadden het er net over de ja, Monkees, dat ja, was ja. leuk. Ja, Vroeger was het een, een leuke televisieserie altijd. Oh, ik had als jochie had ik ook een heel boek van ze. Ja? Ja. ja. Zo lang geleden al? Ja. <laughs> ja. Kijk, hij ja, was 1832 geboren, dus dat zal rond 1900 zijn geweest. Nou, ja. de slag bij Nieuwpoort. Ja. <laughs> Je ja, was 1600, ja. uh, Hans. Oh, ik dacht wel 1900. Ja. ja, maakt niet uit. Dat maakt niet uit. Een paar honderd jaar ja. maakt er dus ook geen verschil, joh. Dat, maakt niet ja, dat, dat nee. was het eerste wat inviel. Ik denk, nou, dan doe ik dat maar. Zeggen. Uh... ja. Voor Zandvoort en de <laughs> regio. Ja, je zet me gewoon voor het blokken, niet? Ja, moet dus ik toch wat moet doen. Ja, <laughs> dat is het. Goed, ik heb het bioscoopprogramma Circus Zandvoort. Van 16 november tot 23 november. Dus dat is, uh, dat is nog even... Hè? Dat is toch niet goed. Ja, dat weet ik niet. Hans, ja, nou, nee, ik nee, heb nee, hem voor, voor, voorbereid, voorbereid. Ja, nee, ik heb hem voorbereid. Maar ik zal u even vertellen. Sinterklaas en het Gouden Hoewijzer. Zaterdag, zondag en woensdag om half twee. Dummy de mummy en de Tombe of Achtertoet. Zaterdag, zondag en woensdag om half vier. Zellavi donderdag tot dinsdag om acht uur. Tulipani, woensdag de vijf... Nee, dat is verkeerd. Die is er dus al weg. Ja. En verwacht wordt, Paddington ja, 4, weg. 6 december... En Ferdinand 3D, Nederlands, op 16 december. En Ladies Night, 15 Shades, zo, so, freed, 7 februari. Dat duurt nog wel even. Ja, en ja. de locatie is Circus Zandvoort, gathaardplein nummer 5. Nou. nou, wat wil je nog? Ja, go, go, go. Uh, ja, go, go, go. Ik ga nog even kijken of het echt zo echt is. Ja, doe dat. Je ja. kan altijd corrigeren. Ja, dat ga ik ook doen. Benks, Ricky Martin. Ja, lekker, dus, lekker. Uh, ja. Ja. Ik kan ik, er van ik, allerlei dubbelzinnige opmerkingen over maken, maar doe, nee, doe niet. me niet. Nee, ik ben Nee, niet, dus. dat doe je. Jij bent netjes, dus ja, dat precies. moet je niet doen. Ik kom nog even terug op het Biscoop-programma. Want het was toch ietsje anders. En het is die Sinterklaas en het Gouden Hoefijzer, dat was inderdaad oké. Okay. Maar dan hebben we ook de kleine vampier nog, zaterdag, zondag en woensdag om half vier. En dat is in 3D in het Nederlands. En dat zelf wie dat klopte. En de filmclub, je komt er dus ook aan. Het is Victoria en Abdul. Dat is, een, uh, dat is een, een vriendschap met een Indiase jongen. En dat is woensdag om half acht. En dan heb je inderdaad ook nog Ladies Night. En dat is Fifty Shades of Freed. Dat is 7 februari. En dat is om half acht, dus dat is nog naar eind terug. En dan hebben we, wordt verwacht, Pennington 2. Dat is vanaf deze 6 december. En Ferdinand in het 3D, in het Nederlands... Die wordt verwacht vanaf 16 december. En voor kaartverkoop en info op Ja, precies. Dus we berrington. hebben even gecorrigeerd. Beetje Perington komt. Ja, wat dat, is, dat is leuk Jij. hoor. Ja, dat is wel. Is dat. Weten. Demi Lovato met Confident. Best een aardig nummer vind ik wel. Ja, zeker. Ik wou toch nog iets vertellen over uh, de ijsbaan. Want dat ja? is best wel leuk. De gemeente verleent een subsidie van 15.000 euro... aan de organisatie van de Winter Wonderland Ijsbaan op het Raadhuisplein. Nou, dat heeft het college ondanks besloten. Dit jaar kan de ijsbaan nog op een vertrouwde positie opgebouwd worden. Hoe het volgend jaar zal gaan, ja, als er aan de Blinde Muur aangebouwd zou worden, dat is nog onbekend. Het lijkt erop dat in de situatie rondom de rotonde op het raadhuisplein een groot aantal veranderingen zullen moeten worden doorgevoerd. Wil men een evenementenplein centraal in het centrum houden? Ja. Ja, dat ja, is voor alle twee wat te zeggen, toch? Het zou jammer zijn, want het is inderdaad, het zit. Helemaal in het centrum uh, staat die ijsbaan. En het uh, trekt toch mensen, denk ik. Ja, absoluut. Dus uh, ja, raad, ja. Laat, uw laat uw hart spreken. Ja, even vinden. Raad, ga hard spreken. <laughs> ja. Een levert ritme van Zandvoort. Ook op internet. www.zfmzandvoort.nl ZFM Iedereen die een beetje internet volgt, die vraagt zich nu af waar Hans zo hard heen uh, rent. Um, dat heet een sanitaire stop. Dus die is er even niet. Uh, bovendien zijn we er bijna doorheen. Dus we doen er nog uh, eentje per afscheid. When the lady smiles from the golden earring. En naar YouTube met New Year's Day. Past die wel, dacht ik. Um, we nemen zo meteen als Hans er is, nemen we nog even afscheid. En dan... Uh, zou ik vast zeggen tot morgen.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 inmiddels is Hans met een opgelucht gezicht weer op zijn stoel gaan zitten. Ja, ik zei net: ja, dat heb je wel eens hè. Ja. Daar kent ik niks in doen. Dus uh, wij gaan nu uh, gezamenlijk even dag zeggen. Ja. Dag. Dag. En ja. ik ben er volgende week donderdag pas weer. Ja. En ik ben er morgen weer samen ja. met Toet. Ja, dan hebben ze weer een leuke uitzending morgen. Hè? Precies. Dus blijf erbij. Nou, iedereen uh, tot morgen. Ja, en een en... goede avond. En gezond weer op. Tot straks.